7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederland op één lijn met Europa oversteunen Griekenland, zegt de jager. De Noorse Veiligheidsdienst getipt over aankoop van Anders Breivik in Polen. Een VN roept op tot snelle en massale actie in de Hoorn van Afrika.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 Volgens de overheid komt dat niet door de grote bezoekersaantallen. Er zouden menselijke fouten zijn gemaakt. De problemen zijn zo groot dat aanpassing van de huidige site niet genoeg is. Er komt een compleet nieuwe site die over ongeveer een half jaar klaar moet zijn. In Utrecht zijn een dode en een zwaar gevallen bij een zwaar autoongeluk. De auto van de twee werd van achteren aangereden... door een auto die met hoge snelheid naast een andere auto reed. Vermoedelijk waren de bestuurders van deze twee auto's bezig met een soort straatrace...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 Bondscoach Sergio Batista van het Argentijnse nationale voetbalelftal is ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige prestaties van de Argentijnen tijdens de Copa America afgelopen weken. Argentinië werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Uruguay, de latere winnaar van de Copa America. Dan het weer nog veel bewolking, met eerst langs de kust wat regen... en later vooral in het binnenland. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het zuidoosten. Morgen wat meer ruimte voor de zon en 20 tot 23 graden... maar in de middag opnieuw een paar buien. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Er wordt steeds meer duidelijk over het drama van afgelopen vrijdag in Oslo. Helikopters zijn bijvoorbeeld aan de grond gebleven omdat het zomer is. In de zomer gaan ze niet in de lucht vanwege bezuinigingen. Hoort u zo meer over? Eerst maar even naar het laatste nieuws. Noorwegen zijn gisteravond mensen massaal de straat op gegaan. Om steun bij elkaar te zoeken en de slachtoffers van de aanslagen van afgelopen vrijdag te herdenken. Vier dagen na de terreuraanslagen probeert de Noorse samenleving het evenwicht terug te vinden... door te herdenken en vooruit te kijken. People all over the country are right now shoulder to shoulder. We can learn from this. We can do more of this. Every single one of us can do more... For democracy. We can make democracy stronger. Het hele land is één. Wij kunnen hiervan groeien. Wij kunnen democratie sterker maken. De woorden van premier Stoltenberg op de herdenkingsbijeenkomst gisteravond in het centrum van Oslo zijn precies tegenovergesteld aan het motief van verdachte anders Breivik. Hier uitgesproken door de rechter eerder die dag. Breivik wilde de samenleving destabiliseren... door de regering te vernietigen en de bevolking bang te maken. Maar in plaats van ontwricht lijkt de Noorse samenleving juist hechter te worden. 150.000 mensen verzamelden zich gisteravond in het centrum van Oslo... Met Rosen in the hand. What we see here tonight could be the biggest march the Norwegian people has ever done since the Second World War. A march for democracy, a march for being together, togetherness, and a march for tolerance. De grootste mars in Noorwegen sinds de Tweede Wereldoorlog. Er wordt gezongen, gehaald, herdacht en gedacht. Premier Stoltenberg stelt de Nooren voor hun keus. Kiezen voor Breiviks boodschap van angst, verdriet en terreur... of voor die van hem, van hoop, toekomst en verbondenheid... My challenge is simple. Get involved. Care. Get involved in organizations. Participate in debates. Use your votes. Free elections is the jewel of the crown of our democracy. Say yes to democracy by doing these things. Zeg ja tegen democratie en daarmee indirect nee tegen anders Breivik. Aan de Noren de keus. De komende dagen. Wij gaan naar uh, Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Want Dirk, uh, wat meldde de media vanochtend? Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Af posten, zou het openbaar ministerie uh, onderzoeken of men Breivik kan aanklagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Want dan kan men hem een uh, hogere strafmaat uh, geven. Dan zou de strafmaat op 30 jaar liggen. En men baseert zich op een, uh, ja, op een bepaling in, uh, in, uh, ja, in die... Uh, wat, wat misdaden tegen de menselijkheid betreft... namelijk vervolging op basis van politieke overtuiging... wat hier dus het geval is geweest op het eiland... en uh, ja, bij de aanslagen. Dan worden vandaag ook nog... Uh, dan zal de Noorse recherche... Uh, heeft vandaag ook gezegd dat Prijwijk alleen was op het eiland. Dat staat nu vast. Er was eventjes twijfel of er nog een tweede dader was... maar technisch onderzoek heeft dat uh, uitgewezen. Er waren twee types munitie... en een expert zegt... Uh, hij heeft ook zonder enige vorm van medelijden... dus uh, de jongeren allemaal afgemaakt op dat eiland, van heel dichtbij. Ja, Dirk, en dan wordt er meer bekend, steeds meer bekend over zijn voorbereidingen natuurlijk. En ook over zijn aankopen. Ja, hij is in, in, persoonlijk naar Zweden gereden, naar Karlstad in Zweden. Meldt de krant uh, Göteborgsposten. En daar heeft hij 150 kilo. Aluminium gekocht, daarmee is hij naar zijn boerderij gereden en die heeft hij persoonlijk fijn gemalen om zijn bom dus nog explosiever te kunnen maken. En wat is er bekend over zijn internationale contacten? Want daar wordt ook onderzoek naar gedaan nu, hè? Daar komt dan vanuit Engeland uh, de melding. De uh, Telegraph schrijft dat hij contact zou hebben, hebben gehad met leden van de Britse rechtsextremistische British Defence League. Nee. En uh, ja, dat hij zich dus... Uh, dus dat, dat wordt daar uitgespit. En men heeft dan in Noorwegen ook al gekeken of hij lid is geweest van de Norwegian Defence League. Dus de tegenhanger ook rechtsextremistisch, maar dat blijkt niet het geval. Uh, we weten ook, de advocaat heeft, was gisteren ook nog op de Noorse televisie... dat Breivik uh, eigenlijk blij was na zijn voorgeleiding. Hij was blij dat hij zijn manifest kon uh, voorlezen. En hij ziet zijn eigen handeling in een perspectief van 60 jaar. Dus hij is eigenlijk niet onder de indruk van, uh, van al die mensen die op straat komen. Hij zegt, hij is overtuigd volgens de advocaat... dat de mensen zijn revolutie uiteindelijk wel zullen steunen. Ja. Nu komt ook de kritiek, of kritiek in ieder geval de vragen... over de inzet van de politiehelikopter tijdens... Uh, uh, die aanslag uh, op uh, Uteja. Klopt het nou dat die helikopter in de zomermaanden vanwege bezuinigingen aan de grond blijft? Ja, en dat was verleden jaar al een grote zaak. En we weten van verleden jaar ook dat het personeel zelf daar ontevreden mee was. Maar uh, de politiecommissaris van Oslo moest uh, bezuinigen. En uh, dat werd gisteren dus ook uh, aan de kaak gesteld. En daarop heeft uh, een woordvoerder van de politie gezegd, het klopt, in juni uh, we hebben beslist om de manschappen die met die uh, helikopter vliegen... Gewoon, naar, of, uh, gewoon collectief met vakantie te sturen. Dat doen we in alle vakanties. Maar ja, dan is natuurlijk de grote vraag... of het gebruik van een helikopter um, de grootte van het drama had beperkt. Hè? Ja, volgens de politievoorzitter niet... zou die helikopter geen verschil hebben gemaakt. Want het gaat over een machine die eigenlijk vooral uh, bedoeld is... om luchtopnames te maken en ook uh, dus niet echt... Uh, om, uh, om commandotroepen in te zetten. Maar men heeft dan wel later een helikopter van het Noorse leger gebruikt tijdens de actie. Ja. En zijn ze daar dan niet erg laat mee geweest? Ja, het heeft allemaal wat vertraging opgelopen. Uh, maar ik heb intussen ook begrepen vanuit Zweden, uit een Zweedse krant dan, dat uh, Zweedse politieagenten zeggen dat in Zweden zou het net zo lang geduurd hebben. Zo'n actie, uh, van het moment dat de melding binnenkomt, je moet uh, speciale eenheden uh, toch eventjes uh, klaarstomen en van A tot A. Ja, kan het een tijdje duren. Dus drie kwartier tot een uur zou het in Zweden ook geduurd hebben. Nou, hoor we horen natuurlijk, Dirk, uh, we het net ook in het Radio 1 Journaal... Uh, een verslag van de herdenking wordt vooral gerouwd natuurlijk in Noorwegen. Zijn ze ook al toe aan dit soort kritiek bijvoorbeeld op de politie? Is er veel kritiek? Nee, helaas wel. Je leest wel in de krant. Er zijn enkele... Er zijn kritische stukken in de opinie, uh, uh, stukken en ingezonden. Gisteren las ik uh, kritiek op de politie dat men de dader niet heeft kunnen stoppen. Dat men hem niet kon herkennen op het internet. Dat hij een wapenlicentie kreeg. Uh, ik lees ook andere ingezonden waar geschreven wordt. Ja, de politici zijn niet verantwoordelijk direct voor wat hier is gebeurd. Maar misschien indirect toch wel een beetje. En misschien de media ook. Misschien is er sprake van een beetje te veel uh, politieke inteel, te veel inteelt bij de media... en uh, dat meningen niet aan bod kunnen komen. Dus dat, dat was één van de ingezonden die mij opviel. Het onderzoek gaat natuurlijk door. Wat gebeurt er verder nog vandaag? Vandaag uh, zal het nog heel emotioneel worden... want uh, vandaag worden de namen van de doden bekendgemaakt. We weten intussen ook, die details komen ook naar boven... dat het voor uh, de ploegen die... Uh,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 Ze zijn verhuisd. Ze zijn ineens verhuisd. Eind april was ik hier in Deventer. En toen zaten jullie hier. Nou, niet heel ver hier vandaan, toch? Nee, toen zaten we nog al de zutters weg. Ja. En ondertussen heeft mevrouw Van den Hoek, directeur van de Bob Academia, spullen gepakt. Ja, we moesten wel verhuizen. We kregen geen subsidie meer. In ieder geval niet meer voldoende om daar te blijven zitten. Dus we zijn verhuisd en we gaan nu in afgeslankte vorm gaan we dit tweede half jaar organiseren. Zullen we even binnenkijken? Ja. Ik was hier uh, in het voorjaar op bezoek bij de Bob Academie. En Bob stond ook weer voor bedrijven. Bedrijvenontwikkelpunt. Bedrijvenontwikkelpunt. Het is een initiatief. initiatief van de bedrijven, de Bob Academie. Bedoeld om jongeren op een andere manier te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. En het ah. gaat dus over jongeren die niet op een normale school terecht kunnen? Nee, jongeren die niet te handhaven zijn of die er nooit meer aankomen. Die. Uh... Nee, die, die zich gewoon niet meer thuis voelen in het normale onderwijs en die een andere aanpak uh, nodig hebben. Die extra aandacht ook uh, nodig hebben, denk ik. Zo? Ja, heel veel extra aandacht. Uh, en dat kunnen we bieden, kleinschaligheid, uh, dat kunnen we bieden. En dat, dat is gebleken dat dat een hele goede aanpak uh, is. Nou, laat maar zien. Nou, dit is ontvangstruimte hier. Het is nu heel rustig, want de meeste jongeren zijn uh, nog met vakantie. En ik ik zie dat... hier een heel handig boekje in, uh, op het rek staan, Leven met pubers in school en gezin. Het is dat een beetje een oud boek, volgens mij. Volgens mij is dat een heel oud boek. <laughs> gebruiken jullie deze methode nog steeds? Nee, nee, die gebruiken we niet. Nee, nee. Welke nee. methode gebruiken jullie wel? Ja, Het is heel lastig om te zeggen over de methode. Wat, waar wij in geloven is dat je eerst gewoon goed contact moet maken met de jongeren. We kijken heel erg naar het bedrijfsleven en hoe dat georganiseerd is. Dus het resultaatgerichte ja is ja, nee is nee. Dus heel direct, kort, uh, weinig regels en hele duidelijke structuur en uh, helderheid in de afspraken. Jullie waren een van wat ook wel genoemd wordt, uh, een van de rauwvoet. Campussen? Hè? Ja, we zijn ongeveer vier jaar geleden begonnen met de Bob Academie. En die Toen had je minister Rauwvoet van uh, Jeugd en Gezin? Ja, die stelde subsidie beschikbaar. En, uh, en die campussen waren echt bedoeld om nieuwe methodes te ontwikkelen voor deze groep jongeren. En de bedoeling was dat die methodes dan uh, verbreed zouden worden en bruikbaar zouden worden gemaakt voor andere organisaties die met deze groepen van doen hebben. Dit is de ruimte waar de jongeren uh, zitten, hun, uh, hun programma doen, zelfstandig. Dat kan zijn onderwijs, dat kan zijn arbeidsmarktvoorbereiding. Uh, dus hier doen zij die, uh, die dingen. Nou, hier komen we straks nog wel even terug. Ik laat de leerlingen eventjes... Wacht even, ik ga even kijken wat hij hier aan het doen is. Ze dus even even de kaart van Deventer aan het uh, bestuderen. Volgens mij ken ik jou nog van de vorige keer. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Hoe gaat het met je? Goed. Ik ben uh, aangenomen op landsteden. Dus, uh, even... Je bent aangenomen? Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. En wat is dat dan, Landsteden? Dat is een uh, mbo-school. Dus je gaat weer naar school? Ja. <laughs> spannend. Ja, vind ik ook. <laughs> <laughs> Wij gaan ja, ja. straks nog even verder met jou praten over hoe spannend het is om weer uh, naar school te gaan. Ga maar eerst maar even... Heb je het nou gevonden al, het adres, of niet? Nou, ik... Uh, ja, even uh, doorzoeken. Ik, ik heb het al wel gevonden, maar ik moet alleen even kijken hoe ik daar nou eigenlijk kom. Ja. Want ik ben op de fiets, dus... Nou, ga dat maar even uh, uitzoeken en dan kom ik straks nog wel weer even bij je terug. Succes daarmee, jullie ook. Ik zie jullie zo nog wel eventjes. Hier zit een coach. Eén van de... Goedendag. Jij had vroeger meer uh, collega's. Vroeger had ik wat meer collega's, ja. Momenteel nog maar eentje. En die is nu ook nog met vakantie ook. <laughs> dus dan zit je alleen. Je draait de tent alleen met de directeur. Ja, ja. Dat is eventjes op dit moment uh, de stand van zaken, ja. ja. Nou, we gaan straks verder praten over hoe het met de Bob gaat. of Eigenlijk hebben we nu te maken met een afgeslankte Bob. Ja, een hele afgeslankte vorm. Aangepast programma, minder uren per dag. Maar we zijn blij dat we op deze manier in ieder geval nog een stuk ondersteuning kunnen bieden. Kijk, dat is dan toch weer positief. Ja, ja, nou ja, alles is beter dan niks. Dus uh, voor een aantal jongeren is het gewoon hartstikke goed dat zij hier uh, nog een stukje begeleiding krijgen. Straks als zij weer naar school gaan, dat we hun uh, nog een stuk nazorg kunnen bieden. Ouders kunnen hier nog terecht met vragen. Uh, dus ik denk van al met al is het nog best wel heel adequaat om te kunnen bieden. De Bob is nog niet op. De Bob is echt niet op. Nee, we gaan uh, lekker door zo. Tot straks. De radioroute Marco doet hem de hele week. U wordt straks hoe het Verder gaat in Deventer met de begeleiding van moeilijk opvoedbare jongeren. Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Amy Winehouse ging ten onder aan drank en drugs. Maar haar innerlijke demonen waren toch ook de inspiratie voor haar muziek. Vandaag wordt zij in besloten kring begraven. Bij haar woning komen nog dagelijks honderden fans. Het is heel sad is what happened that she died yeah i don't think she's gonna be forgotten at all she's she's definitely someone that's going to be remembered for a, a lot more years to come when she sings she's not faking it he left no time to regret camp his dick way with his Dagen na de dood van Amy Winehouse, en nog steeds komen mensen hier voor haar huis in Londen hun bloemen leggen. Yes, yes, they're for Amy. I bought them in my lunch break today. Vandaag besloten om langs te gaan om haar laatste eer te betonen aan Amy Winehouse. En zo is inmiddels een zee van bloemen ontstaan voor haar woning. Mensen die briefjes achterlaten, kaarten met boodschappen voor de overleden artiest. Kwam haar dood voor u als een schok? Ja, yeah, yes, it did. I was actually out with some friends. I was um, uh, seeing a, uh, another band called said and uh, went out to get a, went to get a beer. Came back and my friends turned to me and said, Amy Winehouse is dead. Jammer is het dat zij nu is overleden. Ze was bij een concert van Porterhead toen ze het nieuws hoorde afgelopen zaterdag en meteen was ze erg bedroefd want ze houdt van haar stem houdt van haar muziek. And uh, and I felt a pang, very very strange to to me that somebody whose music I you know listened to and um, it was was essentially gone and there would be apart from the third album which will hopefully be released posthumously. En ze hoopt dat er hierna nog wat niet gepubliceerd werk naar buiten zal komen, want deze fan denkt dat het best nog van haar eigenlijk nog moet komen. Two albums, not enough. Twee albums was no. niet genoeg. N no, not enough, not enough. Het tafereel heeft hier ook wel iets weg van wat we zagen na de dood van Herman Brood in Nederland. Want in zekere zin was Amy Winehouse de Britse troeteljunkie. En wat we zien dan ook, tussen alle bloemen, ook veel blikjes bier, flessen drank, pakjes sigaretten. We kennen haar natuurlijk niet alleen vanwege haar prachtige muziek... ...maar vanwege ook haar bekende problemen met drugs en alcohol. Waarom ben je je hier? Ik heb haar hier? met ze is een is vrouw, dus ik kom gewoon en just come respect show my respects.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 wel bekend is hoe zij worstelde met drugs en alcoholproblemen. Was dit nu haar ondergang, of zou je ook juist kunnen zeggen dat het haar inspiratie was? Ja, yeah, I think, I think it's definitely an inspiration. Ja, um, yeah, she heeft she done drugs, she done alcohol, but that didn't define who she was. Yeah. She just struggled through it, that's all, like everyone else does. With her heartbreak and her experiences and her problems, I think that's why um, a lot of people, myself especially, uh, relate to her music because it, it was about personal experience, it was about heartbreak and love and I think that's one of the many, many reasons why her music was so popular, that and her fantastic voice. En dat maakte Amy Winehouse zo sterk, omdat zij niet bang was om over haar problemen te zingen. Alle problemen in de liefde, met drank en met drugs. En veel mensen kunnen zich dan ook met haar identificeren, omdat ze diezelfde problemen hebben. En dat maakte haar muziek zo ontzettend populair. van correspondent Arjen van der Horst. Op het lichaam van Amy Winehouse is inmiddels een adoptie verricht. Wat de doodsoorzaak nou precies was, is nog niet bekend. Volgens de politie is er geen sprake van een verdachte dood. Er zijn meer tests nodig. Het lichaam is vrijgegeven. De familie begraaft Amy Winehouse vandaag in besloten kring. Het is vijf voor half acht. Bij een zwaar auto-ongeluk in Utrecht... is één inzittende om het leven gekomen en een ander zwaar gewond geraakt. Beiden zaten in een auto die werd aangereden door een BMW... Ja, mogelijk waren de bestuurders bezig met een soort van straatrace. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakt is aangehouden. Verslaggever Jildo van Op Zeeland van Radio M sprak met omwonenden over het ongeval en over de geruchten. Nou, ik was net mijn e-mail aan het ophalen en met hoorde ik piepende remmen, een doffe klap. En ik zie een BMW eh, over het lucht heen schieten en de ander klapte finaal tegen de bomen. Gewoon, je krijgt de kibbels gewoon. Antoffer Bon was getuige toen de auto met daarin twee inzittenden van achteren werd aangereden door een automobilist in een BMW. Die samen met een andere auto met veel te hoge snelheid over de Cartesius wegreed. En ook zijn buurman zag hoe de auto tegen de boom vloog. Ja, vervolgens zie je twee benen onderuit een auto hangen. Van die rode auto. Een zeer ernstig ongeluk dus. Ja. ja, dat kun je wel zeggen, ja. Geschrokken? Ja, behoorlijk. Ik schrik niet gauw, maar uh, dit was toch echt uh, heel heftig. Ik heb inderdaad trillend 112 gebeld. Eén van de twee inzittenden is aan zijn verwondingen overleden. De ander is zwaargewond afgevoerd met de traumahelikopter. De politie spreekt van een bijzonder ernstig ongeval. Sowieso buitengewoon ernstig uh, als ten gevolge van zo'n aanrijding twee... volkomen uh, onbekende mensen die er niets mee te maken hebben... Uh, dan in het ziekenhuis komen waarvan er één inmiddels is overleden... Uh, we zijn ook nog steeds op zoek naar die, die derde auto die erbij betrokken is. en die gewoon is doorgereden. Waar moeten mensen zich melden? Ja, ze kunnen, ons melden, ze kunnen zich melden bij het bekende telefoonnummer: 0900 8844. Het is een uh, flauwe bocht hier uh, voor uw deur. We kunnen het ook zien vanuit het raam. Gebeuren hier vaak ongelukken? Ja, jammer genoeg wel. Als auto's uh, rond de 80, 90 uh, hier langs scheuren. van als dat maar goed gaat, als dat maar goed gaat. En nou ja, eens in de zoveel tijd, dan is het weer raak. Hoe hard mogen de automobilisten hier? 50. Nu uh, staat deze weg er wel bekend om dat er hard wordt gereden. Merken jullie dat ook vaak als bewoners aan deze straat? Uh, ja, vooral s'avonds. Uh, en met name als de verkeerslichten uh, uit zijn of oranje knipperen. Nu zeggen meerdere buurtbewoners dat hier wel vaker street races worden gehouden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe werkt zoiets? Uh, ja, met z'n twee flink, uh, flink hard achter elkaar aan. Wie het hardst kan. Ja. Heb je dat wel eens gezien? Ja, meerdere, meerdere malen. Ja. 9 van 10 keer zijn het eh, twee golfjes of eh, allebei BMW's. Maar het is nooit eh, zeg maar, een golf tegen BMW of zo. Het zijn altijd eh, gelijksoortige auto's. De politie wil niet bevestigen dat het om een straatrace gaat... maar voor de bewoners in de Cartesiusweg is het heel duidelijk. Er wordt te hard gereden en gereced. Zaterdagavond dan, eh, dan kan je, je hart hier vasthouden. Want dan hoor je eh, gepiep van, eh, van, eh, van banden. Eh, het gieren van, ja, echt van, van motoren, gewoon, eh, jammer genoeg wel. Heeft u het ook gezien dat mensen hier aan het scheuren zijn... echt aan het racen zijn voor uw deur? Ja, jammer genoeg wel. Jammer genoeg wel. En eh, je houdt elke keer je hart vast. En eh, ja. Eh... Dit keer is het dus fout gegaan. Was ook een derde auto betrokken bij het ongeluk? U hoorde dat. Het gaat om een donkere Audi of BMW. Politie van Utrecht is op zoek naar de bestuurder van die auto.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 Verwarring over hulp aan Griekenland onnodig, zegt de jager. En Noorse Veiligheidsdienst getipt over aankoop van Anders Breivik. Goedemorgen, het is half acht, ik ben Jan van der Putten. Minister de jager heeft een misverstand uit de weg geruimd... over de financiële hulp aan Griekenland. Vorige week ontstond een verwarring toen premier Rutte... een lager bedrag noemde dan zijn Europese collega's. De jager heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer... en daaruit blijkt dat de 109 miljard die, euro, die Rutte noemde... gaat over de hulp die Griekenland krijgt tot 2014. En andere EU-landen spraken over de 215 miljard euro aan Europese steun... die Griekenland krijgt tot en met 2020, zegt de jager. De Noorse Veiligheidsdienst wist dat Anders Breivik spullen had gekocht... bij een pools chemiebedrijf. De Veiligheidsdienst heeft niks met die tip gedaan... omdat de aankoop legaal was... In zijn manifest beschrijft Breivik de aankoop van het brandbevorderende natriumnitriet in Polen. Maar of hij dat ook bij dat bewuste Poolse bedrijf kocht, is niet duidelijk. Breivik heeft ook in het buitenland benodigdheden gekocht voor de aanslag in Oslo, zegt correspondent Dirk Evers. Hij is in, in, persoonlijk naar Zweden gereden, naar Kaalstad in Zweden, meldt de krant uh, Göteborgs Posten. En daar heeft hij 150 kilo... Aluminium gekocht. Daarmee is hij naar zijn boerderij gereden en die heeft hij persoonlijk fijn gemalen om zijn bom dus nog explosiever te kunnen maken. De Noorse premier Stoltenberg gaf in een interview aan dat hij er alles aan zal doen om na de gebeurtenis van afgelopen vrijdag een open Noorse samenleving in stand te houden. I will do whatever I can to make sure that we do not change in a way which undermines our core values of openness, democracy and participation.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 We moeten de mindset van ontwikkeling veranderen. Dus we denken aan ontwikkeling van een duurzaamheidspunt van En dat onze investeringen helpen gemeenschappen om sterker te zijn in het face van de toekomstige droogtes die natuurlijk zal komen. Een duurzame manier van investeren om de toekomstige droogtes aan te kunnen, zegt de Europese Unie. 10 miljoen inwoners van Somalië, Kenia en Ethiopië hebben een tekort aan voedsel. President Obama waarschuwt voor ernstige schade als er niet snel een akkoord komt over het verhogen van de Amerikaanse staatsschuld. Zonder maatregelen kan de Amerikaanse overheid over een week zijn rekeningen niet meer betalen. De Republikeinen en de Democraten praten al weken over die staatsschuld. Obama drinkt niet alleen bij politici aan op een oplossing, zegt correspondent Jacqueline Ekman.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 De Nederlandse overheid werkt aan een nieuwe versie van de website crisis.nl. De site die burgers bij rampen moet informeren. Die site die blijkt juist bij rampen onbereikbaar. Zo werkte de site niet bij de brand in Moerdijk begin dit jaar. De overheid heeft altijd volgehouden dat de site geschikt is. Maar de bouw van een nieuwe site spreekt dat dus tegen, zegt deze internetexpert.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 Dan nog even voetbal. Bondscoach Sergio Batista van het Argentijnse nationale elftal is ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige prestaties van de Argentijnen tijdens de Copa America. Argentinië werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Uruguay, latere winnaar van de Copa America. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewokt en hier en daar valt lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 graden.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 uh, aanvankelijk uh, heeft de regering de indruk gewekt uh, bij uh, de Kamer dat, uh, ja, dat, dat door stresstests en andere zaken er uh, sprake was van verbetering. Uh, dus garantie dat het goed geregeld was. Wanneer men nu komt met, uh, met een nieuw initiatief, ja, dan blijkt dat dus toch uh, onvoldoende uh, waard zijn geweest. We gaan nou dan over naar een nieuwe site, ja, mogelijk weer met kinderziekten. Dan wil ik toch wel vooraf uh, de garantie dat het nu beter is. Ja, een bijzondere gang van zaken. SPK-kamerlid Harry van Bommel was dat in een reportage van Niels de Jager. De Turkse voetbalbond stelt de start van de competitie uit tot 9 september. Een maand later dus. Reden? Het omkoopschandaal. Correspondent Bram van Meulen in Istanbul. Bram, meer dan een maand uitstel voor de voetballers en ook voor het publiek dus. Maar waarom is dat nou nodig? Nou ja, er is kennelijk voldoende reden voor. De Turkse voetbalbond heeft die beslissing gisteren genomen kort na een ontmoeting met de aanklagers die nu dat gerechtelijk vooronderzoek voeren naar dit omvangrijke omkoopschandaal. En zij zijn tot de conclusie gekomen dat er nog zoveel te doen is dat je onmogelijk over twee weken gewoon met de competitie kunt gaan beginnen alsof er niks aan de hand is. Ik bedoel, ga maar na. De voorzitter van de grootste club, Bartje, die zit in de bak, samen met dertig andere officials van Besiktas, de trainer van Besiktas, ook van Trapsonspoor, de derde club, Er zitten mensen vast. Dus ja, uh, iedereen zit achter de tralies. we kunnen gewoon niet uh, aan de gang. Hmm. Hoe vordert dat onderzoek? Is de onderste steen inmiddels boven, of niet? Nou ja, ze zegt, er zitten nu zo'n dertig mensen achter de tralies... maar we weten eigenlijk nog niet zo veel, behalve geruchten of behalve bijvoorbeeld... Uh, het verhaal van een speler van een kleine club, Istanbul BB, die een renpaard cadeau zou hebben gekregen van Besiktas om slecht te spelen. Uh, of bijvoorbeeld het feit dat het wel erg verdacht is dat Finna 16 van de 17 laatste wedstrijden in de voetbalcompetitie allemaal... Won. Uh, we weten dat er nu zo'n 19 wedstrijden verdacht zijn. Maar het onderzoek richt zich niet alleen maar op het voetbalveld. Het richt zich bijvoorbeeld ook op de verdachte handel in aandelen van Vinner en andere clubs. Want die staan allemaal op de beurs genoteerd, op die aandelenbeurs. Dus uh, dat, dat weten we, maar de grote vragen waar we nu allemaal al een tijd op zitten te wachten zijn nog niet beantwoord. Bijvoorbeeld gaat Vinner nou door dit omkoopschandaal de landstitel verliezen? En gaat het degraderen? Ik denk dat de voetbalbond zich nog altijd niet durft te branden aan die grote vragen. Bram, jij geeft het al aan. Het woekert door de hele maatschappij heen. Ja. Wordt het in tijd dat de politiek ook goed reageert? Ja, de politiek die probeert zich uh, afzijdig te houden. Uh, en tegelijkertijd hoor je op straat, in de cafés, vooral onder de fans... voortdurend maar samenzweringstheorieën rondgaan... dat de politiek er zich wel degelijk mee bemoeit. Uh, bijvoorbeeld, het afgelopen weekend verscheen ineens het verhaal... uit het kamp van Vinnerbadje uh, dat zij bang zijn nu te worden geïnfiltreerd. En dit is een citaat, door religieuze secten. Uh, uh, zij zeggen, wij zijn een seculiere club en we zullen ons niet laten lezen... ...leiden door religieuze sekken. Nou, wat ze daar precies mee bedoelen is eh, het volgende. Eh, Aziz Jilderem, de, de voorzitter van Fenerbahce, die is, zit nu achter de tralies... ...en die moet worden vervangen. En ze zijn bang dat, dat die vervanger iemand wordt... ...die wel erg dicht bij de AK-partij van premier Erdogan... ...zoals je weet, een gelovig premier... Eh, ...dat zo iemand eh, nu de leiding over de club gaat overnemen. En zij willen dat dus niet. En daarmee is deze hele crisis niet eh, alleen maar een verhaal over sport... Maar ook zeker een verhaal over politiek geworden. Hoe roeren de supporters van de verschillende clubs zich eigenlijk, Bram? Ja, ik vind het heel erg opvallend hoe verschillend er wordt uh, gereageerd. Uh, ik, ik kijk bijvoorbeeld naar uh, het verschil tussen de fans van landskampioen Vinne en Bashiktas. Allebei clubs die uh, verdacht worden van, uh, van omkooppraktijken. Nou, de fans van die breken werkelijk de tent af. Uh, we hebben zeer gewelddadige demonstraties uh, gezien. Uh, waarbij de, de woede zich niet alleen richt op bijvoorbeeld de politie. maar ook heel gericht op de pers. Want die krijgt de schuld. Afgelopen donderdag was er bijvoorbeeld een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Oekraïense club Shakhtar Donetsk. De, toen kwamen de, de fans gewoon het veld op, werden fotografen het veld echt letterlijk afgeslagen. Uh, en tegelijkertijd, als je naar Beşiktaş kijkt. De fans roeren zich niet, geen demonstraties gehad. De fans hebben daar de landsbeker gewoon ingeleverd in, wacht, in afwachting van het onderzoek. Dus je zou nou niet kunnen zeggen dat iedereen even boos is. En misschien zou je kunnen zeggen dat de fans van Fennel werkelijk vermoeden... dat er bij hun club vooral heel veel mis is gegaan. Aha, okay. In ieder geval dus een uitstel van de start van de competitie tot 9 september. Correspondent Bram Vermeulen, dankjewel Bram. We zoeken straks verder naar de zomerhit van 2011. Hier is de verkeersinformatie. Daar kunnen we kort over zijn. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor acht. Vier dagen na de terreuraanslagen in Noorwegen... leven er bij iedereen nog heel veel vragen. De belangrijkste, wie is anders breif ik? Collega Hans-Jaap Melissen las de afgelopen dagen... dat manifest van de terrorist. U weet wel, die 1500 pagina's. In de hoop een beeld van de man te krijgen. Hans-Jaap, welkom in de studio. Ja, goedemorgen. Wat is je het meeste opgevallen bij het lezen? Dat deze man uh, in zijn eentje handelde. Want ik wil even aansluiten op ook de berichtgeving nu weer. Dat, uh, hij, zei, hij probeert zelf nog duidelijk te maken. Er zijn nog twee cellen in mijn groep. Ik ben gisteravond weer even door bepaalde stukken gegaan... van dat omvangrijke document. Om te kijken of dat nou geloofwaardig is. En ik denk van... niet uh, de stukken over... zijn tempeliersclubje... waar hij in 2002 mee begonnen zou zijn. Dat leest toch als een soort ridderverhalen. Kinderen met een boomhut... en een eigen gewacht uh, gewachtwoorden... en dat soort zaken. Ik denk dat hij... zich vooral bewust is van het feit dat... ook al lijkt nu de hele wereld zich bezig te houden... Uh, houdt zich ook bezig met... de daden in, in Noorwegen. Dat hij ook weer misschien... snel vergeten gaat worden. Hè? Dat Noorwegen ook, ook, ook in Noorwegen... men weer ve snel verder gaat leven... En uh, hij wil graag dingen uiten zodat men met hem bezig blijft. Ja. Het bestaat uit verschillende delen. Hè? Dat hele manifest, eh, hoe je politici beïnvloedt... over die tempeliersorde van hem, wat, wat vond jij het zelf het, het meest interessante? Nee, ik vind vooral zijn dagboek. Gewoon zijn persoonlijke ervaringen. Ook in een ver verleden. Want dan moet je ook kijken naar de, de motivatie. Hij, hij beschrijft een serie incidenten die hij heeft gehad met uh, moslims. of Tenminste, buitenlanders. Hij noemt ze dan maar vrij gauw moslims. Um, en, en dan is hij in elkaar geslagen. Maar het zijn een beetje van die café-achtige dingen. Hij, hij ging veel uit uit. Hij van allerlei soorten muziek. Hij schrijft, hij schrijft zo gedetailleerd ook, daarom is het ook zo'n omvangrijk document geworden, um, over al, al deze zaken. Maar het opvallendste vind ik eigenlijk het stuk waarin hij schrijft over hoe onopvallend je moet leven wil je tot dit soort daden komen. En dan, um, ja, dat, dat voert hij tot in extreme door. Hij is zich helemaal bewust van dat hij betrapt kan worden. En dus als hij, hij gaat uiteindelijk zich terugtrekken op een boerderij uh, ten noorden van Oslo. En daar um, dan moet hij allerlei spullen bestellen. En er wordt een vloeistof bij, die je ook zou kunnen gebruiken. Bij, als je een mini-helikoptertje hebt van die afstandsbestuurbare. Ja. Ding. Maar dan verdiepte hij zich ook weer in dat helikoptertje. Dus hij wil een goed verhaal klaar hebben voor als de leverancier vraagt: wat moet je eigenlijk met deze spullen? Want hè, de, de Noorse Geheime Dienst heeft wel ontdekt dat, dat hij bepaalde spullen uh, heeft uh, besteld die verdacht waren. Die hebben daar niks mee gedaan. Maar daar hij was zich bewust van dat meekijken door de Noorse Geheime Dienst. En daar hoort dus ook wat een kledingcode bij. Hij moest zich netjes kleden. Hij moest geen indruk wekken dat hij een rechtsextremist was. Geen militair uiterlijk. Geen, geen tattoos, geen piercings. En vooral ook een Hyundai Atos. Dus een kleine, de kleinste Hyundai geloof ik. En hij noemt dat een really gay car. Hij wilde ook wel de indruk wekken dat hij homoseksueel was. Uh, zodat er misschien minder vragen kwamen over... ja, je bent nog lang vrijgezel. Uh, die vragen kwamen er wel, schrijft hij ook nog over. Uh, maar hij zei, ja, in augustus dan ga ik weer op vrouwenjacht. Ja, dat schrijft <laughs> hij ook, ook van, allemaal. Hè? Ja. Hey, um, dat onopvallende leven waar je het nu over hebt... je noemde al even die uh, Noorse Veiligheidsdienst... die getipt is over die aankoop van dat uh, chemische spul uit Polen. Uh, geeft u nog aan of die af en toe ook bijna gepakt is? Of die in ieder geval dat gevoel heeft... Dat die gepakt zou kunnen worden? Nou ja, dat, dat, dat, dat gedeelte over zijn verblijf in die boerderij... dat leest wel als een, soort, als een spannend verhaal eigenlijk. Want hij zit daar, uh, hij is met die experimenten bezig. Sommige dingen maken lawaai, je moet ook uh, proef, uh, proeven doen. En uh, dat is... Een afgelegen boerderij, maar wel eentje die door een vorige huurder gebruikt is als uh, wietplantage. Dus was bij de politie bekend, daar was hij zich ook van bewust. En er komen af en toe mensen per ongeluk het erf op gereden. Maar er zijn ook mensen nog van die met de, de, vorige, met de eigenaar te maken hebben. Die ook langskomen. En dan probeert hij zich nog af te houden. Want hij is een uitgebreid alles. Ja, een hele brede opstelling. Want hij is bezig met kunstmest en andere dingen, zaken te verpulveren. Want dat moet in die grote bom. En hij heeft ook op een gegeven moment geldnood. Uh, hij leeft van geld dat hij met eerdere bedrijven verdiend hij heeft. Negen jaar lang bezig geweest hè, met dit plan. En, uh, en dat is, het is daardoor een spannend verhaal om te lezen. Want je, denk, je weet de afloop, maar je, weet, je denkt van... Goh, gaat hij het redden? Want uh, hij heeft tien creditcards, moet hij steeds meer uh, geld op belenen. En uh, Hij heeft uiteindelijk net genoeg geld om de busjes te huren waarmee hij dan deze aanslagen uitvoert. Wat schrijft hij dan over, over of hij het gaat redden... en wat er na die uh, aanslagen dan gebeurt? Wat ja. schrijft hij daar zelf over? Ja, het is een verhaal van een, m, iemand die martelaar wil zijn ook. Die, die, die rekening, ernstig rekening houdt dat hij doodgaat. Uh, maar hij schrijft ook uitgebreid over... Mocht hij niet doodgaan, word ik wakker, schrijft hij dan, in het ziekenhuis met kogels in mijn lichaam. En hoe voel ik me dan? En dan beschrijft hij, nou, dan, dan, dan, dan leef ik in de hel. Want iedereen die mij ooit aardig heeft gevonden, zal uh, tegen mij zijn. En ik zal ook vooral zwart gemaakt worden door iedereen tegen wie ik gestreden heb. En dan, hij strijdt natuurlijk niet eens zozeer tegen de... Ja, het is allemaal in het kader van een strijd tegen de islam, tegen de moslims. Maar vooral uh, de, ja, de, de Noorse P. van de A, noem ik het maar even. En dat hij dan door het politieke establishment helemaal zwart gemaakt zou worden. En ja, hij is zich... Vooral van de media, we praten nu allemaal over hem. Daar is hij zich van bewust. Daar wilde hij natuurlijk ook gisteren bij die voorgeleiding spreken. Ja. Met de camera's erbij. Dat is hem niet gelukt. Het enige wat hem is gelukt, zag ik op de foto's... dat, dat hij nog wel aan zijn kledingcode vasthield. Want hij zat in die auto met een rode trui aan van Lacoste. Huh? En een roze polotje de, de, dan. De, de, ja, ja de, de chique uitstraling die hij wilde hebben voor een ja, weinig zieke daad. Hans-Jaap las die 1500 pagina's van Anders Breivik. Hans-Jaap, dank je voor je verhaal. 9 minuten voor 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Maar Marcel zei het al eventjes, wij zijn in het Radio 1 journaal... in de zomer op zoek naar de zomerhit van 2011. Oud-popjournalist Rick Treffers oordeelt over Fits and the Tantrums. Een bandje dat volgens Chris Boog van V2 Records... een echte zomerhit heeft gemaakt. Ik ben Chris Boog van V2 Records. en Mijn zomerhit voor dit jaar is uh, Picking Up the Pieces... van Fits and the Tantrums. de Tentums is een band uit Amerika en die maken aanstekelijk sol eigenlijk. Beetje Motown-achtig, maar wel heel eigentijds. En uh, ja, heel vrolijk, heel aanstekelijk. Echte uh, zomerse muziek. Het is een heel vrolijk nummer, het is een aanstekelijk nummer. Er zit een uh, soort dwarsfluit in uh, die je eigenlijk niet meer uit je hoofd krijgt als je het uh, één keer gehoord hebt. Uh, het nummer uh, zing je ook makkelijk mee, dus het heeft eigenlijk alle ingrediënten die een liedje tot een zomerhit maakt. Vroeger was het zo dat een, een nummer natuurlijk op vakantie geboren werd in de zuidelijke landen, de Middellandse Zeelanden. Uh, maar tegenwoordig uh, hoeft dat niet per se meer. Het, uh, door de komst van het internet vindt een plaat voornamelijk zijn eigen weg via de social media, via het internet. Ja, wat is een zomerhit? Je hebt eigenlijk twee soorten zomerhits. Je hebt de platte zomerhit, de campingzomerhit. Maar er zijn ook uh, zomerhits die gewoon wat meer inhoud hebben. Plaat als Don Henley, Boys of Summer of uh, Milo, Io Technology. Dat zijn voor mij ook super zomerhits met wat meer inhoud. Het is net zoiets als een kersthit. Elk jaar wordt het weer zomer, elk jaar wordt het weer kerst... en dan uh, pakken de disjockeys toch dat nummer er weer bij. Hij komt op verzamelcd's cd's uh, terecht. Dus een zomerhit is wel leuk. Of het uiteindelijk de ultieme zomerhit wordt, dat weten we niet. Voor ons is het in ieder geval de ultieme barbecue hit En ik ben ervan overtuigd dat die op veel feestjes te horen zal zijn. Ik kan me zo voorstellen dat als we deze zomer van Scheveningen naar Zandvoort lopen... dat dit nummer uit alle strandtenten klinkt. Fits and the tantrums, picking up the pieces... De zomerhit, het oordeel van Rick. Mooi nummer, mooie gelaagde arrangementen. Lekker Motown, het zalsfeertje en uh, een mooie dwarsfluit. We doen, we doen een beetje denken aan de serie Love Boat uit de jaren 70. Ik zie, als ik mijn ogen sluit, dan zie ik dus een clip bij met stranden, zonzee, strandtenten. Dames in bikinis en uh, golven en uh, alle lekkere frisdranken. Ik vind eigenlijk ook muziek voor een reclamefilmpje. Dus ik zou zeggen een, een zomerhit voor een klein publiek en een, misschien wel een te goede song om een echte zomerhit te worden. Zegt de kritische liedjeschrijver, die zelf ook wel eens een poging heeft gedaan tot zomerhit? Nou, op mijn laatste plaats staat één nummer dat heet Dag Lekker Dropje. En dat is veruit het vrolijkste nummer van, uh, van de CD. En ik heb ook in dit voorjaar gezegd: van, nou, als ik dan ooit een zomerhit uh, moet scoren, dan moet het met deze. Nou, ik, ik heb nog steeds mijn hoop niet opgegeven. Laat Is hij niet te traag? Ja, dat heb je heel goed. Uh, ik denk dat hij ook iets te laag is. Dus ik heb een pitchknop op mijn computer. En dan ga ik een beetje, ben ik er nu een beetje mee aan het spelen. Versnellen. Versnellen, ja. En dan krijg je wel een beetje de vrouwen worden dan smurfen. Ik was zelf ook een soort smurf, maar dat is ook gebleken dat het ook goed werkt met smurfen en zo en hits. Dus wie weet. Dag lekker dag. Ja, Rick Drijvers, componist en oud-popjournalist. daar gaat dus opnieuw aan de slag met dag lekker dropje. Zaterdag gaat de nieuwe versnelde versie in première s ochtends in het Radio 1 Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. De Noorse media uiteraard alleen aandacht voor de nasleep van de aanslagen van vrijdag. Op de website van de Noorse zender TV2, een printscreen van een islamkritisch forum. Daarin wordt de aanslag door leden van dat Noorse forum geprezen. De Noorse krant VG publiceert op de website nieuwe beveiligingsfoto's van het kantoor van de premier. Ook wordt melding gemaakt van een link tussen Breivik en de English Defence League. Op de website van de Noorse krant Aftenposten. Veel uh, foto's van de herdenking van gisteren. Een zee van mensen en bloemen vulde de straten, zo luidt een fotopijschrift. Ja, Britse media gaan door over die uh, contacten tussen Breivik en de English Defence League. Independent schrijft dat Breivik vorig jaar in demonstratie van die Defence League zou hebben meegelopen. Later vandaag komt de organisatie met een verklaring over de contacten met Breivik. De Telegraph meldt dat Breivik via Facebook contact zou hebben met leden van die Defence League, De Noor zou een hypnotiserende indruk op hun hebben gemaakt. Uh, volgens een anoniem lid was het een welbespraakte man die zichzelf goed kon uitdrukken. De Nederlandse kranten veel aandacht voor de ongemakkelijke positie waarin de PVV nu verkeert. Volgens de pers zijn overeenkomsten tussen het gedachtegoed van Breivik en islamcritici als Wilders en Bosma simpelweg te groot. Het wordt volgens de krant dan ook tijd dat de beweging zichzelf nu onder de loep neemt. Eerder twitterde Kamerlid Tovek Dibi van GroenLinks al... dat hij nog nooit zoveel tweets in een opwelling heeft geschreven... en weer gewist. De gewiste tweets gingen over de politieke ideologie van Breivik... over de PVV en vele Nederlanders... die bij een islamitische dader genadeloos alle moslims verdacht zouden maken. Van Haagse politici hoeft Wilders verder geen kritiek te verwachten. In Trouw staat dat Kamerleden uit alle fracties de PVV... nadrukkelijk uit de wind houden. Volkskrant schrijft dat politicologen erop aandringen... dat Wilders nu uit moet leggen waarom de ideeën van Breivik niet te zijne zijn. Er is ook ruimte voor ander nieuws in de verschillende media. Dagblad De Pers schrijft dat Wereldvoetbalbond FIFA zich zorgen maakt... over een nieuwe strategie van de gokmafia. Die zouden jeugdspelers aan contracten bij clubs in Europa en Zuid-Amerika helpen. Als tegenprestatie zouden ze dan wedstrijden moeten beïnvloeden... zodat gokbazen grote winsten kunnen maken. NSC Next vraagt zich af waarom iedereen doodgaat op zijn 27ste. Hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen zegt dat 27 een moeilijke leeftijd is. Hij vertelt dat verwacht wordt dat iemand op die leeftijd de koers... voor de rest van zijn leven heeft uitgezet. Belangrijke keuzes in intieme relaties, werk en vriendschappen... moeten dan wel zijn gemaakt. Onder Nederlandse agenten tot slot is een run ontstaan op een baan... als agent op het Caribische eiland Sint Maarten, dat schrijft het AD. Er was rekening gehouden met 50 aanmeldingen voor de baan... maar de politie handelt nu noodgedwongen slechts de eerste... 500 sollicitaties af. Op het eilandje zijn 20 vacatures voor Nederlandse agenten. Dit is Radio 1.